1 Uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Een werklunch met Martin Bos van bouwbedrijf Structom. Daar hebben ze een internationale prijs gewonnen met de veelbekritiseerde Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Reden dus voor een werklunch zometeen met Martin Bos. Nu het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. Goedemiddag. Telefoongesprek Teven met Van Rij niet opgenomen door een stroomstoring. Gevangenen in Den Haag door bewakers neergeschoten. En Rijksmuseum van Oudheden in Leiden koopt een oud portretbeeld. In het zuiden is het nevelig, met soms motregen... en geleidelijk wordt het overal droog. breekt zelfs hier en daar de zon door. De temperatuur loopt op naar 7 graden in Limburg... en misschien wel 11 in het noordwesten. Morgen opnieuw regen en later op de dag meer wind. In Den Haag is een gedetineerde door bewakers neergeschoten. De man was voor een behandeling in het ziekenhuis. Toen hij probeerde te vluchten, schoten zijn bewakers hem neer. Hoe de gedetineerde er aan toe is, dat is nog niet bekend. Een stroomstoring zorgde ervoor dat een gesprek... van de Roermondse VVD-politicus Jos van Rij... en staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie niet is opgenomen. Van Rij wordt verdacht van corruptie en ambtsmisbruik. In het kader van het onderzoek werd zijn telefoon getapt. Politiek verslaggever Michiel Breedveld nu in Den Haag. Michiel, Er was veel ophef over die verdwenen tap. Gesprek tussen Teven en Van Rij. Uh, is hiermee nu alles opgehelderd? Nou ja, daar lijkt het wel op. In de brief uh, wordt uitdrukkelijk gezegd... dat er geen sprake is geweest van het wissen van gesprekken. Er was een stroomstoring op die bewuste 20 september 2012. Vorig jaar dus. En in een tijdsbestek van zo'n 50 minuten... zijn in totaal zo'n 2000 taps niet opgenomen. Waaronder dus vijf gesprekken die Jos van Rij... verdacht van corruptie en ambtsmisbruik het lekken uit de, de vertrouwenscommissie... bij de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond... Ja, um, uh, vijf gesprekken zijn van Van Rij niet opgenomen. Eén daarvan is dus een gesprek naar verluid van anderhalf minuut... met de, de staatssecretaris Steven. Ja, en dat is dus niet opgenomen. Nou, uit deze brief uh, kun je uh, opmaken dat er in ieder geval geen opzet in het spel is... om een politiek gevoelig gesprek tussen iemand verdacht van corruptie... Mm. Uh, en een staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... Um, ja, die suggestie is hiermee in ieder geval verdwenen. Het is gewoon bot pech geweest... dat juist dat gesprek verdwenen is. Ja, de, de wet van Murphy wordt wel eens gezegd. Hè? Ja, ja. Alles wat fout kan gaan, gaat Dat ging in. op dat moment fout. Fout mogelijke manier fout. Ja. Vijf gesprekken weg en eentje was deze... Uh, Teven werd in verband gebracht met dat uh, politiek brisante onderzoek... naar Van Rij. Is hij hiermee ja. nou uit de problemen? Nou ja, dat hangt er natuurlijk een beetje van af. Um, kijk, wat is er op dat moment besproken... en wist Teven al dat uh, Van Rij werd getapt? Uh, Teven zou dat niet moeten weten. Dat is informatie die alleen... Uh, de minister opstelt, zou moeten weten. Um, maar goed, um, Teve um, zal uh, mogelijk um, daar iets over kunnen zeggen. Het, zal, het is een gesloten zitting overigens, hoor, dus veel zullen we er niet over horen. Um, en wat natuurlijk ook pikant is, is, ja, is in dat gesprek zoals nu de suggestie is, gesproken over die burgemeestersbenoeming... de procedure ja. van de vertrouwenscommissie. Als dat zo is, is het in ieder geval niet netjes. Uh, maar goed, crimineel is het in ieder geval niet. Nee, misschien moeten ze de NRC's bellen hebben die nog een bandje liggen. Ja, inderdaad. Ja. Michiel Breedveld in Den Haag, Dankjewel. De grootste importeur van elektronische sigaretten in de Benelux... zegt dat de e-sigaretten aan alle veiligheidseisen voldoen. Staatssecretaris Van Rijn denkt over extra maatregelen... omdat de elektronische sigaret en de shisha-pennen... volgens het RIVM verslavend zijn... en zeer giftige stoffen kunnen bevatten. De importeur zegt dat het RIVM zich baseert op verouderd onderzoek... van de Amerikaanse inspectiedienst FDJ. Bij de RIVM zeggen ze dat dat niet waar is.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 Australiër Colin Russell was de laatste activist die nog vast zat in Rusland. Rechter had eerst besloten dat hij vast moest blijven zitten... maar in hoge beroep is nu bepaald dat ook hij voorlopig vrijkomt. De dertig activisten mogen Rusland niet uit. Er hangt ook nog altijd een celstraf boven hun hoofd. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden... heeft een 2500 jaar oud portretbeeld gekocht. Het portret komt van Cyprus... en is van zeldzaam hoge kwaliteit, zegt het museum. Directeur Wim Weiland, goedemiddag. Kunt u eens een beschrijving geven van dat beeld wat u heeft gekocht? Het is een uh, 34 centimeter hoog beeld. Uh, een kop. Het was uh, onderdeel van een levensgroot staand beeld. Maar de rest is dus verloren gegaan. Dus het gaat alleen om de kop. En die is zeer zorgvuldig uh, gedetailleerd. Nauwelijks uh, beschadigd, eigenlijk niet beschadigd. Een lauwe krans om het ho hoofd. En het is een man met een typisch voor die tijd uh, grote baard. En, en waar komt het vandaan? Wat is de, de afkomst van het beeld? Het, is, uh, het komt uit Cyprus, het is uit de vijfde eeuw voor Christus. Uh, het is waarschijnlijk een, een, een compleet beeld geweest... waarvan we dus alleen de kop hebben... die bij een tempel of een heiligdom heeft gestaan. En waarvoor is het gemaakt? Uh, het, het, het was waarschijnlijk een geschenk voor de godheid... die in dat heiligdom werd aanbeden. Aha. En waarom wilde u nou per se dat beeld hebben... Nou, omdat het uh, voor ons een symbool is van de vermenging van allerlei culturen. Uh, er zit iets typisch Cypriotisch in, maar het is ook een echt Grieks beeld. De wat, wat Grieken heerst in die tijd over Cyprus. Maar het heeft ook een, uh, de man heeft ook een Persische baard. Dus ook de invloeden uit het nabije oosten zitten erin. Hmm. En uh, in die zin is het voor ons een soort verbindingsstuk tussen onze verschillende verzamelingen. Tussen, en tussen alle werelden. En tussen alle werelden en alle wereldculturen. Ja, en is het een... Uh... Een, een duur beeld? Ja, wat is, duur? is Het is een heel duur beeld. Ja, het is, het is 200.000 euro geweest. Dat, als je dat vergelijkt met 17-eeuwse schilderijen, dan valt het mee. Maar voor nee. ons is dat een, een, een hele prijzige aankoop... Ja. die we ook hebben kunnen doen met steun van de vereniging Rembrandt... en de Bank Giro-loterij. Want en zelf hebben we daar de middelen in. Vanaf voor. wanneer kunnen wij het gaan bekijken in Leiden? Vanaf vandaag. Nu, uh, we vandaag. hebben het uh, in de entreezaal neergezet naast onze Egyptische tempel... en daar is het tot begin januari te zien. Hartstikke mooi. Ik dank u wel voor de uitleg. Wim Weiland van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In Nederland is in 2011 aan de bestrijding van psychische stoornissen... bijna 20 miljard euro uitgegeven. Dat is ruim een vijfde van alle kosten in de zorg en welzijn. En ongeveer hetzelfde als de uitgaven voor psychische ziekten uh, zijn ongeveer staat er nu, als de uitgaven voor psychische ziekte zijn ongeveer hetzelfde als de afgelopen... dat moet er staan. Lijkt uh, een beetje hetzelfde te zijn als de afgelopen jaren. Bij andere uitgaven is wel een stijging te zien. Met name uh, kanker en uh, aandoeningen van uh, zenuwen en zintuigen. En wij denken dat dat uh, te maken heeft... met uh, ja, een hogere inzet van, van medicijnen op deze, deze ziekte. Er zijn een aantal nieuwe behandelingen bijgekomen... die met name in ziekenhuizen worden toegepast... en waarbij uh, vrij dure medicatie uh, wordt gebruikt.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 Eerder dit jaar werd een standaardbrief opgesteld voor alle parochies... waardoor het uitschrijven makkelijker zou moeten worden. Die brief moet uiterlijk in 2016 op alle parochie-websites staan. NOS onderzocht 120 parochie-sites... en het blijkt dat er nog maar vier melding maken van die uitschrijvingsprocedure. Op alle andere sites is niks te vinden. Veel katholieken willen niet langer bij de kerk horen... vanwege de houding van de kerk tegenover het homohuwelijk... en door de misbruikaffaires. Sport. De Tour de France begint in 2015 in Utrecht met een tijdrit over ruim 13 kilometer. Dat heeft Tourdirecteur Christian Prudhomme vanochtend bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Parijs. Un contrôle à montre, le retour du contre-la-montre pour le départ du Tour de France après deux années consécutives en 2013 en 2014 qui étaient des étapes en ligne ou qui seront des étapes en ligne plus qu'un prologue, 13 km 700. Het wordt een rit voor de echte tijdrit-specialisten, zei Prudom. De toerdirecteur zit nu samen met een delegatie uit Utrecht... in een speciale TGV en We op weg naar de Domstad. Daar komen ze rond half vier vanmiddag aan. Daarna is er nog een persconferentie. Bij de FIFA zijn twijfels of de openingswedstrijd van het WK-voetbal... volgend jaar in Sao Paulo gespeeld kan worden. Een deel van het in aanbouw zijnde stadion stortte gisteren in. Twee doden vielen daarbij. Het stadion had over een maand klaar moeten zijn... maar die deadline gaat nu zeker niet gehaald worden. Michel Doge, lid van het uitvoerend comité van de FIFA, maakt zich zorgen of het stadion op tijd klaar is. Je moet het toch eerst eventjes uittesten in minder belangrijke gelegenheden. Dus je moet zeker voorzien dat je vier maand vooraf absoluut klaar moet zijn. Zo niet uh, moeten wij de kalender bekijken, moeten wij ook eventueel bekijken of we die openingswedstrijd wel in Sao Paulo kunnen spelen. Michel Doge, de situatie wordt volgende week besproken tijdens een bijeenkomst tussen de organisatie van het WK en de FIFA. John Sahoka hebben we aan de lijn bij de ANWB. John heeft verkeersinformatie. Inderdaad, met files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... daar staat tussen knopen Diemen en Muiderslot. een drie kilometer aan ongeluk. Bij Muiderslot is de rechterrijst ook dicht. En op de A16 richting Breda op de parallelrijbaan... bij de Van Brielootbrug is een ongeluk gebeurd. Daar staat twee kilometer file. En daar zijn twee rijstoken dicht. En problemen bij de spoorwegen, want door een kapotte trein... rijdt er tussen Sliedrecht en Gorkum geen treinen... en de vertraging is meer dan een uur. Nog één keer de hoofdpunten teve met Jos van Rij niet opgenomen als gevolg van een stroomstoring. Rijksmuseum van Oudheden in Leiden koopt een oud portretbeeld. En in Den Haag is een gedetineerde door bewakers neergeschoten... en dat gebeurde omdat die gedetineerde probeerde te vluchten... toen hij in het ziekenhuis was voor onderzoek. De politie heeft nog niet bekendgemaakt hoe het met de gedetineerde gaat. Volgens persbureau ANP is de man in zijn been geschoten.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 Uh, Zwitserland, dat valt bij ons helaas onder de rest van de wereld. Huh? Uh, Internetten, uh, bellen en sms'en verrekenen we daar achteraf. Klote. Uh, ja. De rest van de wereld. Ja, sorry, meneer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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Martin Bos van bouwbedrijf Structon... die een internationale prijs hebben gewonnen... met de veel bekritiseerde Noord-Zuidlijn in Amsterdam. In de praktijk met de iPad in de gymles en filmpjes terugkijken over die les. Het kan een bijdrage zijn aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs... denken onderzoekers, maar uh, dan zit je dus wel af en toe in de gymles... voor een tv-scherm. Ik heb wat uh, filmpjes geselecteerd van jullie van vorige week. En ik vind zelf dat daar heel goed in te zien is... Uh, waarom al deze verstandige schoten ook daadwerkelijk verstandig zijn. Nou, meestal staat iedereen vrij en niet zoveel onder de basket. Ja, ja nou, ik uh, kan me daar heel goed in vinden. Half twee, stand.nl. De stelling dan huisartsen en ziekenhuizen moeten waarschuwen... voor de risico's van budgetpolissen. Bent u het eens of oneens met die stelling sms dat naar 7070 70 kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101, U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u eens of eens twittert, doe dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, het is een bouwproject dat we vooral kennen van de vele blunders... en de steeds oplopende kosten. Het gaat natuurlijk over de Noord-Zuid, metrolijnen in Amsterdam. Maar er is nu ook positief nieuws, want het bedrijf Structon... heeft er in Londen de International Tunneling Award mee gewonnen. Martin Bos is hier, projectleider bij Structon. Hartelijk welkom. Goedemiddag. En u hebt die award meegenomen. Ja. Nou, wat vindt u er zelf van? Uh, nou, de gedachte erachter is natuurlijk uh, hartstikke <lacht> mooi. Ik zou hem uh, persoonlijk niet echt meenemen en op uh, de schoorsteen zetten. Maar uh, het is een mooie erkenning voor hetgeen wat we de afgelopen jaren gepresteerd hebben. Ja. Uh, we, oh ja, we kunnen hem nu via onze site even laten zien. Uh, dit is hem. Ja, het is een beetje... Uh... Het is echt een lelijk ding gewoon, maar goed, dat maakt helemaal <laughs> niet uit. Het gaat om het idee erachter. Absoluut. Uh, waarvoor hebt u hem gekregen? Nou ja, wij hebben natuurlijk in de afgelopen jaren ontzettend veel uh, technieken toegepast op basis op gebied van uh, tunneltechnieken. En uh, nou ja, daarvoor uh, zijn we beloond met deze award. Uh, nou ja, goed, we hebben In de techniek hebben we verticale tunneling gedaan. We hebben in, twee jaar geleden hebben we een uh, tunnelelement ingevaren... En dat geheel genomen, uh, best ingewikkeld. En daar hebben we deze award voor gekregen. En dat gaat om de tunnel, met name die onder het uh, Rijksmuseum door is gegaan. Hè? Nee, onder het Centraal Station. Centraal Station, neem ja. ik kwalijk. Centraal Station. De, die tunnel bij het Rijksmuseum was iets anders dan de, de fietstunnel. Een ja. fietstunnel. Uh, nee, dit ging, uh, sorry, ik, ik ben helemaal verkeerd. Het ging onder het Centraal Station door. Ja. Maar die tunnel is in zich geheel aangevoerd, begrijp ik. Ja, we hebben die uh, tunnel, die is uh, een aantal jaren geleden daarvoor in de Sixhaven gebouwd. In een uh, zogenaamd bouwdok. En vervolgens is die een tijdje afgemeerd geweest in een van de havens. Volgens mij in de Amerika-haven. En twee jaar geleden hebben we dat element ingevaren, getransporteerd over het ei. En uiteindelijk onder het centraal station ingeschoven, zeg maar. Ja, ja het klinkt zo alsof je een luzesvestdoosje open en dicht doet, maar dit is een enorme operatie. Ja, is, uh, we hebben zijn in 2001 hebben we de opdracht gekregen. En uh, nou, we zijn daarvoor in allerlei uh, diverse verseringen, zijn. we hebben het project uitgevoerd. We hebben simpel gezegd het uh, hele centraal station op een soort van tafel gezet. En uh, toen dat eenmaal gebeurd was uh, en het gebouw voldoende gefundeerd was... hebben we daaronder gebaggerd. Dat hebben we samen met uh, Van Noord gedaan. Uit Want werkendam. dat centraal station staat, Amsterdam staat op palen, ja. maar dat station ook dus. Ja, het hele station staat op houten palen. En uh, precies daar waar de Noord-Zuidlijn kwam, onder, daar zaten heel veel palen. En uh, nou ja, die hebben ons redelijk wat uh, hoofdbrekens uh, voor gezorgd om die te verwijderen. Zonder dat het gebouw ging zakken. Want ja. je kan je voorstellen als het gebouw nu eenmaal staat... en je haalt daar zomaar een paal uit, een, Rijksmuseum, of een Rijksmonument... Dan, uh, dan gaat het zakken en dat mag niet. Even helemaal terug naar het begin. Hè. Want het idee is dan dat die uh, lijn daar langs moet. Mm. Uh, maar daar, ik bedoel, kijk, als je, als je naar een uh, schoenenwinkel gaat... die heeft gewoon uh, verschillende maten schoenen... maar die heeft gewoon een stel schoenen staan en die kan je kiezen. Ik bedoel, hier is niet een, een, dit is niet een, een situatie die elders op de wereld is. Dus daar moet je echt een, een hele nieuwe situatie voor creëren. Ja. Uh, dit is denk ik uniek in de hele wereld uh, om zeg maar onder een centraal station, onder een station überhaupt, een tunnel als deze aan te brengen. He, dat het natuurlijk in principe veel makkelijker geweest was als het hele station gesloopt was geweest. Zodat je ruim baan had gewee, gehad om het op onder relatief eenvoudige omstandigheden te maken. Ja. Nou, het, is, uh, het is uiteindelijk gekozen om dat precies daar onder het centraal station te doen. Omdat er een heel knooppunt is van heel veel passagiers. He, de de drugsbezochte station en de metro, de, de Oostlijn, die loopt daar al. Dus het is een knooppunt en het lijkt logisch om dat maar daar uh, te organiseren. Maar ik zat even te denken: hoe krijgen jullie die opdracht binnen? Is het dan zo dat zij de situatie uitleggen van nou, dit willen we graag? En dat je dan een soort ja, globaal plan maakt: uh, van nou, zo zou het kunnen? Of of komen ze direct al bij jullie en zeggen van nou, jullie zijn de specialisten, Structon, uh, maak hier wat voor? Nee, de, de, tegenwoordig hebben we andere contracten, maar uh, dit contract is twaalf zeg maar jaar geleden. Dus dan krijg je een bestek van de, van de opdrachtgever. En uh, nou, er staat precies omschreven hoe en wat er gemaakt moet worden. Dat prijzen we af. En dan zijn we gewoon in concurrentie met andere aannemers. En op basis van het uh, nou ja, laagste prijs in dit geval, uh, is er uiteindelijk gekozen voor, uh, voor, voor ons, samen met uh, Van Oort. Ja. Maar euh, euh, euh, euh, laten we zeggen, bij de rest van die lijn hebben we ook gezien dat die prijzen. dat zegt ook niks, want in de loop van de tijd kan dat gigantisch uit de klauwen lopen. Ja, nou hoe, is dat, ja, hoe is dat met dit gedeelte gegaan dan? Nou ja, hier uh, kan ook niet ontkend worden dat het uiteindelijk veel ingewikkelder was dan, uh, dan ooit voorzien. He, dat het, het, het, het aantal houten palen, wat u zelf al aan, uh, genoemd heeft. dat is veel, vele malen meer dan ooit voorzien. Nou, dat heeft gezorgd dat er gewoon ontzettend veel vertraging is ontstaan. Die palen zaten muur en muur vast. En die moest ook verwijderd worden. En het gat wat daar ontstond door het verwijderen van die oud moest ook weer opgevuld worden. Dus uh, om te voorkomen dat er, zeg maar, dat gat inklapt en zettingen ontstaan. Dus uh, dat heeft ervoor gezorgd dat het onder andere dat, uh, dat vertraagd ja. heeft. En de andere oorzaak is ook... Ja, we hebben technieken toegepast. En dat is ook onder andere de reden van die award... die nog nooit eerder in de wereld zijn toegepast. Wat, wat dan bijvoorbeeld? Nou ja, we hebben de, de wand onder Centraal Station... dat bestaat allemaal uit buispalen... Uh, die hebben we verticaal ingebracht door middel van boren. We zijn daar 60 meter diep, uh, naar 60 meter diep gegaan. In een hoogte van pak een beet 4 meter. En zo zijn we naar beneden geboord. Dat, die techniek... Komt op zich wel voor, maar dan vertiek, uh, horizontaal. En wij hebben de boor een kwartslag gedraaid en naar beneden. Het lijkt ja. eenvoudig, maar ja. dat heeft wel wat voor hoofdbrekers gezorgd, ja. kan ik zeggen. Maar het is heel vaak met het ei van Columbus. Dat, is soms, dat ligt dichterbij dan je, dan ja. je soms denkt. Toch? Dat, dat blijkt ook maar weer. Uh, is het überhaupt moeilijk? Uh, want, want daar zijn we altijd verontwaardigd over. Hoe kan het nou dat dat zo uit de klauwen loopt, dan qua financiën? Of is dat gewoon ook niet, niet te zeggen op een miljoentje meer of minder? Nou ja, dit, dit project is echt onwijs ingewikkeld. Uh, ...en wat ik al zei... ...er zijn omstandigheden die niemand voorzien had... Uh, ...bij de voorbereiding van het plan... ...en ja, de, de uh, compenserende factor is er dan ook nog... ...dat het onder een uh, rijksmonument uh, gaat... dat dat absoluut niet mag zetten... Ja. Ja. ...en mag zakken... Ja, dan heb je tegenwoordig hebben een hele mooie techniek om, om die uh, S-beeld uh, situatie vast te leggen. En dat hadden ze in 1880, hadden ze dat niet. Dus we zijn gewoon verrast met elkaar door allerlei onvoorziene omstandigheden. Ja. Um, nou, op een bijzondere manier dus aangepakt. Betekent het nu dat u, uh, er, dat u het bedrijf ook op de kaart hebt gezet? Uh, laten we zeggen, in de rest van de wereld. Dat ze nu ook bij u aankloppen zegt, nou wat jullie daar in Amsterdam hebben geflikt, dat willen wij ook wel. Ja. Nou ja, het is, ik kan niet ontkennen dat uh, je zal er niet direct een andere opdracht uh, meekrijgen. Het gaat uit, uiteindelijk altijd in concurrentie. Maar uh, als ik kijk naar recent hebben we, zijn, we, het, zijn we uitgenodigd om een aanbieding te mogen maken... voor een uh, gigantisch groot metroproject in uh, Riyadh, in Soerdeel-Arabië. En uh, nou, die mensen die, uh, die zijn eerst bij ons ook geweest komen kijken. hebben gezien wat we hebben gedaan, wat we konden met elkaar... En die waren zo onder de indruk dat we zeg maar mee mochten doen aan die tender. Dus wij hebben als ja, relatief kleine speler mochten we ons aansluiten bij een groot, uh, groot bedrijf. En uh, hebben we uiteindelijk een aanbieding gemaakt. En uh, daar zijn we ook als uh, een van de winnaars uitgekomen. Dus we, gaan, we zijn nu, sinds kort, zijn we gestart met het uh, aanbrengen van het ma maken van de grote uh, metrolijn in Riyadh. En merkt u ook dat uw concurrenten uh, de technieken die bijvoorbeeld dat nu in Amsterdam. Uh, en wat ook wel een soort uh, ja, testheven is, uh, dat dat gekopieerd wordt intussen? Nou ja, de, de omstandigheden waarin wij het hebben gemaakt, dat is vrij uniek. En ik heb nou nog niet direct uh, signalen gekregen dat dit nou gekopieerd is... En trouwens, ja, als dat zo is, dan, dan zou ik dat best als een uh, compliment ja, uh, zien. Zeker. Bovendien, jullie hebben woord al binnen, dus ja. uh, laat ze maar komen, die, ja, die kopieerders. Nog even over dat, die, die, dat moment: he, van dat het dus. Uh, nou ja, eigenlijk is het dus elders gemaakt, aangevoerd via het ei. Uh, en ja, dat is natuurlijk een enorme klus geweest. Hoe, hoe is dat om daarbij betrokken te zijn? Ja, het is. Uh... Ja, het is, het is hartstikke bijzonder. Dat kan niet anders zeggen. Uh, zo'n project als dit, dat is, uh, voor is als zoals ik... is dat een uitdaging van alle kanten. Uh, de complexiteit, de techniek, de omstandigheden in Amsterdam... de grondgesteldheid, alle, alle facetten die je vanuit het vak uh, kan bedenken... die kom je hier wel tegen. Dus om bij zo'n project als dit betrokken te zijn... Is, uh, is gigantisch mooi. En het zet Nederland op de kaart ook als, als nou ja, boornatie, zou ik bijna zeggen. We, we wisten al dat we goed waren in Bagheren... Ja. Water, weten we veel van. Ja, dit, dit is een ongelofelijke spin-off, vind ik. De Noord-Zuidlijn is sowieso... Een, een mooi staaltje werk... waarin allerlei technieken zijn toegepast. Dat nou ja, boren zelf in de stad... waar ik die overigens niet zoveel van af weet. Maar dat twee tunnelbuizen boven elkaar worden geboord... dat is natuurlijk ook uniek. Mm. Ja, dat zijn ook dingen die nou eigenlijk nog niet of zelden zijn toegepast in de hele wereld. Vindt u dat daar te weinig nadruk op ligt? Dat, dat het heel vaak over dat gezeur gaat van nou ja, de kosten weer... er gebeurt ook wel iets natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, ik begrijp het op zich wel... Maar het is wel jammer dat het zeg maar, uh, we, we maken met elkaar in gigantische moeilijke omstandigheden maken we zo'n project als dit. En, uh, en het is jammer dat het soms wordt overschaduwd door uh, ja. de negatieve publiciteit. Ja. Uh, er zijn, want uh, uw deel laten we zeggen, van het werk is bijna klaar, hè? daar begrijp ja. ik. Dus er zijn nog wat mensen bezig wat, wat aan het opruimen en dan is het voor Structon klaar. Ja, voor uh, Structon van Noord is het zeg maar, vanaf uh, december van dit jaar uh, zijn we echt buiten klaar. En dan gaat het administratief gedeelte gaat gebeuren, het uitvoeringsarchief en dat soort uh, dingen waar we als techneut niet zo uh, ja. erg op zitten te wachten. Maar het moet ook gebeuren. En, en dan kunt u, dan kunt u naar, door, gelijk door naar saoedi arabië naar dat project? Uh, ik hoop niet dat dit mijn, uh, mijn baas dit hoort. Maar uh, ik sta niet echt op de lijst en te springen om naar uh, Saoedi te gaan. <lacht> oh. Gelukkig zijn er collega's die zich vrijwillig hebben aangemeld. Dus. <lacht> Oké, okay. en wat gaat uw volgende klus worden dan? <lacht> nou, ik ben nu bezig al met een sluis in, uh, in Meppel, Mapel, -e diep en uh, ik ga vanaf januari ga ik, uh, een aantal tennis uh, trekken met uh, een aantal collega's. Oké. Okay. Dank voor het verhaal hier over uh, dat beroemde project daar onder het uh, Centraal Station in uh, Amsterdam. Wat dus deze prijs heeft opgeleverd? Martin Bos is projectleider bij Structon. Hartelijk dank. Dank u wel. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Ik kijk al de hele week mee met de gymlessen op school. Want staatssecretaris Dekker wil dat die gymlessen beter worden. Behalve goed in de oefeningen moet de moderne docent handiger met ICT worden. Straks staan er dus camera's in de gymzaal en lopen ze met een iPad rond. Want de gymles kan gedigitaliseerd worden, denken onderzoekers van Hogeschool Winde Maarten Bleumers ging langs in Emmen, waar een klas van het Honsrugcollege de basketbalwedstrijd op een iPad moet analyseren. Uh, Richinel, jij mag je sokken nog even uitdoen en dan uh, gaan we starten. Ja, dit is toch een andere gymles dan ik gewend ben. Want er lopen hier nu zowel leerlingen als docenten met een iPad rond. In de hoek hangt een televisie waar het nu een groepje voor gaat zitten. En er staat een camera in het midden van de zaal opgesteld. Naast wie ga ik zitten? Zeggeri. Dag Zegari. Zit je in de gymles met je iPad in de hand? Waar ga je op letten? Uh, ja, omdat het echt gewoon verstandige schoten zijn. Ja, ze dus gaan basketballen. Gewoon een, een potje basketballen. En jij hebt een groen vlak en een rood vlak op de iPad. Waar let je op? Wat moet je nu doen? Um, ik moet kijken of dat ze wel uh, goed schieten. En of dat het ook verstandig is dat ze schieten. Want als ze te ver van de basket als slaat, dan vind ik dat onverstandig. En er wordt geschoten. En wat is het orde van Zeggeri? Ik vind het verstandig. Oké, okay, dus hij drukte op groen. En dit zie je straks terug in een filmpje, deze momenten? Um, ja. Jeroen Koekoek. Jij ja, bent onderzoeker van Windersheim en een uh, ander idee van jullie is om uh, games te integreren in de gymles. Uh, we voeren op dit moment een project uit waarbij leerlingen een, uh, via de wie. Uh, golfbewegingen leren. En tegelijkertijd uh, vergelijken we dat met een groep kinderen... die dat werkelijk uh, op de baan oefenen en een training krijgen. Okay. En uh, we willen kijken of daar verschillen uh, tussen zijn... en uh, in hoeverre eigenlijk uh, het gebruik van de WIE ook een bijdrage levert. Of het uh, uitmaakt of je leert via de WIE of dat je leert via een goede training van een goede okay. docent. Ja, ja, ja. Omdat, omdat eigenlijk onze eerste reactie is van... Nou, die wie dat is maar nep en uh, dat is eigenlijk niet echt bewegen. Jij zegt eigenlijk van, nou, misschien wel. Misschien wel, omdat de techniek uh, toeneemt. Uh, de de computergames worden steeds geavanceerder... dus de mogelijkheden worden ook steeds beter. En wij willen uitproberen of dat inderdaad zo is. Ik heb wat uh, filmpjes geselecteerd van jullie van vorige week. En ik vind zelf dat daar heel goed in te zien is... Uh, ...waarom al deze verstandige schoten ook daadwerkelijk verstandig zijn. Dus ik vind dat de observant dat goed bepaald heeft toe. Kijk, nou zitten we op het beeldscherm naar een filmpje van een vorige les te kijken. Wat is je het meest opgevallen? Waarom denk je, uh, heeft de observant vorige keer gezegd... ...ja, daarom was het verstandig deze schoten. Ja, zeg maar. Nou, meestal staat iedereen vrij en niet zoveel onder de basket... Ja. Ja, nou Ik uh, kan me daar heel goed in vinden. Volgens mij was het heel opvallend dat degene die schoot in ieder geval heel goed vrij stond. Jongens, komen jullie er eens dus om me heen staan? Jullie uh, zitten nou opeens met een iPad in de gymles. Hoe is dat? Nou, als je schiet zeg maar, met basketbal en je gooit hem in de korf... of je gooit hem er net naast, dan kun je zien wat je wel en wat je niet had moeten doen. Ja, ja. ja het, het is leuk, maar het heeft zo zijn nadelen, maar ook zijn voordelen. Ja, nou, noemen ze een nadeel. Nou, de, degenen die aan de kant filmen... die hebben nou weinig te doen. Ja. Dus dat kun je afwisselen. Paul van der Zanden, de vakdocent hier. Wat vind je ervan? Ja, het, is, uh, het is zeker weer leuk om, uh, om weer eens te vernieuwen... en uh, ook aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Ja, En belangrijk natuurlijk als we horen dat uh, iedereen... Wil het niveau van het bewegingsonderwijs omhoog uh, krikken. Kan het op deze manier? Ja, dit is zeker weer een instrument. Uh, kijk, er zijn kinderen die... Als jij ze een, een aanwijzing geeft van, goh, je moet uh, jezelf uh, uh, kleiner maken met een koprol. Uh, er zijn kinderen die dat oppikken, maar er zijn ook kinderen die willen uh, hun eigen beeld terugzien. En die zien dan van, oh ja, ik moet inderdaad dit anders doen. En die hij heeft het gelijk, door. die docent. Ja, ja, precies. Dat is ook wel eens fijn om te horen. En er wordt geschoten. En wat is het orde van Zeggeri? Ik vind het verstandig. Okay. Dus hij drukte op groen. Er wordt weer geschoten. Onverstandig. Drukt op rood. Waarom was hij niet verstandig? Um, hij was te zacht en er stonden heel veel mensen om hem heen. Ja, kijk goed om je heen. Kijk goed om je heen. Morgen de laatste aflevering in deze serie over de gymlessen op school, gemaakt door Maarten Bleumers. Zo direct is er stand.nl. De stelling dan: huisartsen en ziekenhuizen moeten waarschuwen voor de risico's van budgetpolissen. Dit is Radio 1. Nu het Nationaal. Jeroen Tjepkema. In Den Haag hebben bewakers een gevangene neergeschoten. toen hij bij een bezoek aan het ziekenhuis probeerde te vluchten. Hij kon daarna worden aangehouden. De medewerkers van de dienst justitiële inrichtingen waren met de gedetineerden meegegaan voor een doktersbehandeling. Het is onduidelijk hoe de neergeschoten gedetineerde er aan toe is.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 AVB verkeersinformatie John Sohoka Met een filo A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Klopend-Klein-Polderplein... twee kilometer na een ongeluk. Bij Klopend-Klein-Polderplein zijn twee rijstokken dicht. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van den Berg... U kunt weer overstappen van uh, zorgverzekeraar en uh, misschien uh, overweegt u wel een budgetpolis. Maar bent u wel op de hoogte van de risico's? Volgens patiëntenfederatie NPCF moeten huisartsen en ziekenhuizen patiënten waarschuwen voor de oplopende kosten. Maar Yvonne van Rooij, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, vindt dat niet hun taak en dat ze dat moeilijk in de gaten kunnen houden. Dat is natuurlijk toch privé-informatie tussen de patiënt en de verzekeraar. Er zijn ook zo ontzettend veel varianten in Nederland voor... dat een ziekenhuis dat natuurlijk niet van iedere patiënt zou kunnen weten. Wat vindt u? Is het een morele plicht van huisartsen en ziekenhuizen... om te waarschuwen voor risico's van goedkope verzekeringen... of ligt die verantwoordelijkheid gewoon bij de patiënt zelf? Ik praat erover met Anne Mulder, Tweede Kamerlid voor de VVD. Meneer Mulder, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, daar komen ze. De budgetpolis is een typisch voorbeeld van penny-wise pound-foolish. Nee. Het uitzoeken van een geschikte polis is tegenwoordig een hele studie. Ja. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van budgetpolissen. Ja. Dan uh, de stelling huisartsen en ziekenhuizen moeten waarschuwen voor de risico's van budgetpolissen. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. SMS dat dan naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. Eens of oneens twitteren, ook nog een mogelijkheid. Maar doe het dan met hekje standpunt. Meneer Mulder, eens of oneens? Ik ben het in principe met die stelling uh, eens. In principe? Ja. En waarom? Nou, in de stelling staat het woord uh, risico's. Waar het vooral om gaat is dat men vertelt tegen patiënten... dat ze niet meer bij elk ziekenhuis terecht kunnen met een bepaalde polis. En ik denk dat het goed is als huisartsen en... Uh, en ziekenhuizen, als dat kan, dat ook tegen hun patiënten te vertellen. Dat die weten waar, waar de patiënt aan toe is. Ja. Maar ik geloof dat een consult bij een huisarts is... Ik geloof ik, vijftien minuten uh, houden ze een rekening mee in de planning. Dat mag dan wel een half uur worden. Als ja, je dat allemaal moet gaan uitleggen, dat is echt een heel gedoe lijkt. Maar hebben die daar tijd voor de huisartsen? En, uh, het is een consult van 10 minuten bij de huisarts. Maar ze kunnen even zeggen van... hé, hey, u, uh, u bent uh, uh, vaak ziek. Of als u wat krijgt, kijk even als u een polis afsluit... of u bij welke ziekenhuizen u wel of niet terecht kan. Zodat even... De patiënt weet, hey, ik moet opletten als ik een polis afsluit. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Maar ze kunnen toch onmogelijk alle kleine lettertjes van die polis ook uit hun hoofd uh, weten. En, en ik bedoel, Dat is toch ook iets van de patiënt zelf? Dat hoeft ook niet. Als ze alleen maar zeggen, van, let even op welke polis u afsluit. Kijk even welke ziekenhuizen daar wel en niet in zijn gecontracteerd. Helpt dat al om de patiënt te helpen bewust te worden van, van de polis. Ja. De Landelijke Huisartsvereniging ziet dat niet als hun taken, zeggen ze. Wat vindt u daarvan? Ja, de, de huisartsenvereniging kan dat vinden, maar het is, je hebt een gesprek bij een huisarts. Dan kan een huisarts dat gewoon even zeggen van let even op je polis, punt. En dan is het aan de patiënt om te bepalen wat hij daarmee doet. Ja. Maar ja, goed, dat dan... kan hij ook op het prikbord in de wachtkamer hangen. En dan, dan weten we het ook, zeg maar. Daarmee ben je natuurlijk nog niet geholpen dan, als je, de, als je daar dan echt aan, wat aan wil doen. Het gaat even om de bewustwording dat de patiënt weet... Hey, als ik een budgetpolis neem, dan betekent dat ik niet in elk ziekenhuis terecht kan. En dit is goed als mensen daar even op worden gewezen. Ook zorgverzekeraars hebben daar een belangrijke rol in... want daar sluit je per slot van rekening je polis af. Ja. Burgers zijn niet zelfverantwoordelijk, vindt u? Jawel, die zijn uiteindelijk zelfverantwoordelijk. Ik dacht, ik praat hier toch met iemand van de VVD dus? Ja, ja, die zijn ook zelf verantwoordelijk. Maar ik vind dat uh, de zorg gaat ook om vertrouwen. Dus dat je dat een zorgverzekeraar ook vertelt aan de, aan de mogelijke verzekerder. Van, zo zitten onze polissen in elkaar. En let daarop als je bij onze polissen afsluit. Nou, nou ja, goed, want daar, daar, daar noemt u een punt. Ik kan me voorstellen dat de huisartsen ook, en ook de ziekenhuizen zeggen... ja, het is vooral een taak van de zorgverzekeraars... om goed voor te lichten aan, aan de mensen die die polissen willen kopen. Zeker. Het is ook de eerste taak van, uh, van de zorgverzekeraar om dat te doen. Maar huisartsen en ziekenhuizen kunnen daar best even bij uh, helpen. Ja. Zorg doen we toch met z'n allen. Hè? We hebben gebeld met de Nederlandse Zorgautoriteit uh, voor zorgaanbieders. Dat zijn dus eigenlijk de ziekenhuizen. Is het al wettelijk verplicht om burgers te informeren... als ze niet voor behandeling bij hen verzekerd zijn? Ze zouden het goed vinden als huisartsen dat ook doen. Vindt u dat uh, dat verplicht moet worden dan? Uh, verplicht niet. Ik vind het meer een morele plicht om even je patiënten, je verzekerder op te wijzen... van let op, je sluit de polis af, zit, zit, zitten alle ziekenhuizen daarin. Het moet niet in de regelgeving... Uh, allemaal opgeschreven hmm. worden. Ik vind dat de verantwoordelijkheid van partijen zelf ook om dat te doen. We hoorden net even mevrouw Van Rooij, de, de, de, de voorzitter van de Vereniging van Ziekenhuizen. Uh, we hebben ze vanmorgen even gebeld. En, en zij vinden dat de voorlichtingstaak echt bij de zorgverzekeraars ligt. Omdat ziekenhuizen gewoon niet weten welke polis een patiënt heeft. Maar uh, ze weten dus wel of de zorgverzekeraar van de patiënt een, een deal met hen heeft. Uh, oh. Maken ze zich er makkelijk van af dan, vindt u? Nou, niet makkelijk. Ik begrijp wel dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen dat vindt. Maar het gaat er ook niet om dat ze met de patiënt de hele polis doorlichten. Het gaat even om de opmerking van, hé, hey, let op, er komt een nieuw jaar aan. Heeft hij een polis waar dit ziekenhuis uh, in zit of niet, let daarop. En dat is het, meer niet. Mm. Als je nou, laten we even de, de boel naar de praktijk verplaatsen. Hè. Dus op het moment dat, dat bij de huisarts of bij een ziekenhuis... Uh, kom je dan, dan achter dat je bepaalde zorg nodig hebt. Uh, dan zit je natuurlijk al wel met die budgetpolen. Want die heb je dan waarschijnlijk al afgesloten. Ja. Dus daar, daar kom je dan niet meer vanaf. Uh, nee, daar kom je dan niet uh, vanaf. Dus het is ook goed om van tevoren na te denken... als je zo'n polis sluit van... ja, wil ik hem uh, echt hebben? Verwacht ik dat ik uh, ziek word? Nou, dat zijn allemaal afwegingen die je kan maken deze maand. Maar dan zou zo'n zorgverzekeraar dan voor het afsluiten... nog even moeten zeggen van... let er wel op, als u dit doet, betaalt u veel minder... maar dan dit en dit en dit zit er niet in. Ja, zo moet het ook. En het zou goed zijn als zorgverzekeraars dat heel duidelijk vertellen tegen hun verzekerden. Dat ze het op hun website zetten. Dat ze dat ook in de openbaarheid zeggen van... U betaalt een lagere premie en daar staat tegenover... dat u niet in alle ziekenhuizen terecht kan. Ja, dus, dus duidelijke voorlichting op de site, ja. uh, zeker bij, bij het afsluiten. Maar het ligt ook zeker verantwoordelijkheid bij de mensen zelf, vindt u dus? Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk is degene die zich verzekert... ook de verantwoordelijke voor, zijn, uh, voor de polis die hij kiest. Ja. Op onze site schrijft iemand, ik heb eens gestemd... maar het is volgens mij meer een opdracht voor consumentenprogramma's... en organisaties. Wat vindt u? Hebben die nog een rol? Ja, zeker. Je kan, er zijn allerlei vergelijkingswebsites uh, waar je terecht kan. De patiëntenvereniging heeft een vergelijkingssite. Ik zag dat consumentenprogramma's als Kassa en Radar aandacht besteden aan dit onderwerp. nou Heel goed dat die dat, dat, die dat doen, zodat de consument, de verzekerde, goed geïnformeerd zijn keuze kan maken. Want u noemt die vergelijkingssites bijvoorbeeld. Ik, ik herinner me van een tijdje geleden een artikel, ik dacht dat het in de Volkshand was... Waarin dat is even tegen het licht werd gehouden... en dat, dat blijkt dan ook allemaal toch wel wat gekleurde informatie te zijn die daarop staat. Sommige van die sites hebben deals met verzekeraars... en dan komt toevallig gewijs die verzekering net heel goed naar voren. Ja, klopt. Ik vind ook vergelijkingssites moeten heel transparant zijn. Welke verzekeringen uh, worden wel met elkaar vergeleken en welke niet? En krijgen ze geld ervoor als mensen overstappen? Moeten ze transparant uh, over zijn? Mm. En het loont om ook meerdere sites te bekijken... Want, want ik bedoel, kijk, als je dus al je best wilt doen om uit te zoeken uh, hoe het precies zit... Dan, dan loop je dan tegen dit soort dingen aan. Ja, je moet er even voor, uh, voor gaan zitten om goed te kijken wat je wil. Wil je bijvoorbeeld een uh, eigen risico verhogen? Nou, dan moet je, moet je daarna zoeken. Wil je in alle ziekenhuizen terecht kunnen met een restitutiepolis? Dan uh, moet je zo'n verzekeraar uh, zoeken. ONVZ is bijvoorbeeld een verzekeraar die, die heeft een restitutiepolis. en Dan kun je bij elk ziekenhuis uh, terecht betaal je ook weer een bepaalde premie voor. Ja. ja, want dat is het natuurlijk. Kijk, mensen worden natuurlijk getrokken door een, door een veel lager prijs. Uh, maar kijk je dan uh, niet even achter de comma van wat er allemaal in zo'n pakket hoort. Ja, dat is altijd verstandig om dat, uh, om dat uh, te doen. Wat, wat zit er in het pakket? Wat ben je bereid te betalen? Ik begrijp dat, uh, dat, is, dat blijkt dan uit cijfers, dat iets meer dan de helft van de consumenten uh, dit jaar van zorgverzekeraar gaat veranderen. Kies dan voor een polis met een beperkte keuzevrijheid in, uh, in ziekenhuizen. Hoe groot acht u die groep die, die straks ja, daardoor in de problemen komt en dus enorme rekeningen krijgt voor de kiezer krijgt? Nou, die, ik denk dat die groep uh, beperkt zal zijn. Waarom? Uh, als je dan toch naar het ziekenhuis gaat met een budgetpolis... dan is het verstandig om eerst de verzekeraar te bellen... bij welk ziekenhuis kan ik terecht en vergoeden jullie, vergoeden jullie dat helemaal? Het is ook belangrijk om te zeggen dat spoedeisende hulp... dus als je op straat een hartaanval krijgt... kun je gewoon naar elk ziekenhuis dat in de buurt is en dat wordt dan volledig vergoed. Dus het gaat alleen om planbare zorg. Een operatie die je een paar weken van tevoren ziet aankomen. Ja, ja. Op onze site zegt iemand. Er bestaat geen uh, juiste polis. Het hele gedoe is naar mijn idee gericht op het verleggen van de enorme geldstroom. Langs enkele gewetenloze verzekeraars die het lekker kunnen afromen. Zegt deze meneer of mevrouw. Wat vindt u daarvan? Nou, waar het eigenlijk om gaat is. Als je kijkt naar de afgelopen jaren. Betalen we met z'n allen eigenlijk veel te veel premie. Er zijn hele dure ziekenhuizen en er zijn goedkopere ziekenhuizen. En tot voor kort deden verzekeraars met alle ziekenhuizen zaken, ook met die te dure ziekenhuizen. Nou, als je nu zaken gaat doen met uh, ziekenhuizen die doelmatiger zijn, die minder verspilling hebben, minder managementlagen, kun je de premie uh, verlagen. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Dat is niet gewetensloos, dat is juist duidelijk Zorg dat de zorgkosten omlaag gaan. Ja, maar je hebt nu dus bepaalde verzekeraars die bieden uh, uh, nou ja, operaties aan. Uh, voor, uh, uh, die worden namelijk voor de helft vergoed als mensen naar een ander ziekenhuis gaan dan uh, in, in de polissen staat. Ja, daarom moet je ook, als je echt een operatie krijgt van tevoren, als je een budget polis hebt, vragen bij de verzekeraar... ik wil graag naar dit ziekenhuis, kan dat volgens de polis ja of nee? En als dat dan niet kan, dan weet je dat van tevoren en dan kun je gaan naar het ziekenhuis... Waar de verzorgverzekeraar wel een ja. contract mee heeft. En, en dan wordt het wel helemaal vergoed. Maar goed, ik kan me zo voorstellen dat je nou ja, ook snel geholpen wil worden. En dat kan dan misschien net in dat ziekenhuis niet. En dan ben je dus ineens de helft moet je dan zelf bijleggen. Ja, dan, dus dan moet je ook even goed kijken naar wachtlijsten... Ook, ook daar maken zorgverzekeraars selecties op. En zo kun je dus de polis op maat krijgen. Ja. Maar goed, de wachtlijsten zijn de afgelopen jaren al drastisch teruggebracht. Dus die periode van tien jaar geleden dat de kranten vol stonden van wachtlijsten... die liggen ook alweer achter ons, hè? Het is natuurlijk zo dat met name ook jongeren... die hebben nog niet zo'n hele brede beurs. Zo'n volle beurs, zo moet je het eigenlijk zeggen, denk ik. En die, die gaan vooral voor die budgetpolis. Ook omdat ze denken, nou ja, ik word toch niet zo gauw ziek. Ja, moeten we ze daar niet tegen beschermen? Want dat kan. het ligt natuurlijk bij iedereen om de hoek. Nou, Het is niet zozeer een bescherming, want je komt altijd uh, Kun je naar een ziekenhuis... en de ziekenhuizen zijn in Nederland ook van goede kwaliteit... want we hebben een inspectie voor de gezondheidszorg die daarop uh, uh, uh, toekijkt. Dat is gelijk ook het punt van ons zorgstelsel. Hè? We, we betalen met z'n allen gemiddeld per persoon 5000 euro uh, aan, uh, aan zorgpremie. Dat is voor een heel groot deel inkomensafhankelijk. En wat je langzaam begint te zien, dat uh, gezonde mensen... die relatief veel premie betalen inkomensafhankelijk... Ja, dat die op een gegeven moment niet meer bereid zijn... die hoge premies eh, te betalen. Nou. En dat is het grote gevaar van ons zorgstelsel... en de solidariteit daarin dat het onbetaalbaar wordt. En daarom is het ook goed dat de polissen zijn met een lagere premie. Want je bent verplicht premie te betalen, dat staat in de wet. nou Zorg er dan voor dat die ook zo laag mogelijk kan zijn als je dat wil. Ja. Maar u vindt niet bijvoorbeeld, want dat zijn ook mensen die dat zeggen... Dat, dat we te ver zijn doorgeschoten met al die verschillende polissen... en dat dat daardoor onoverzichtelijk wordt? Nou, ik denk... Andersom zou, zou het... Ik begrijp het, want je moet gaan zoeken en dat kost ook moeite. Maar andersom, als je geen keuzevrijheid hebt, dat moet je ook niet willen. Want dan krijg je helemaal geen goede zorg. Want dan doet iedereen het rustig aan. Er is geen concurrentie. Niemand let op de kosten. Dus die keuzevrijheid leidt wel ertoe dat we een betere zorg hebben voor een lagere prijs. Ja, dan moet je even de moeite doen om te kiezen. Maar geen keuzevrijheid is altijd nog erger dan wel keuzevrijheid. Ja. En u bent het helemaal niet eens met iemand op onze site die schrijft tijd voor herinvoering van het ziekenfonds. Ja, het ziekenfonds. De eerste vraag die je kreeg bij het ziekenfonds was, bent u ziekenfonds of bent u particulier? Ja. Dat was een enorme tweedeling in de zorg tien jaar geleden. Nou, gelukkig zijn we die kwijt. Dus niet terug naar het ziekenfonds Nee, ik betreft. heb geen enkele heimwee. Nee. Uh, dan nog even de gezondheidseconoom van de Erasmus Universiteit... Richard van Kleef. hebben wij gesproken vanochtend. Uh, die zei dat dit de uitwerking is van het nieuwe zorgstelsel. En hij vindt het eigenlijk juist goed hoe het nu gaat. Uh, ik neem aan dat u ook wel tevreden bent. Ja, mensen hebben meer keuzevrijheid. Je kan kiezen voor een heel groot uh, pakket dat je overal terecht kan. En dan betaal je uh, veel, of meer premie. En je kan ook zeggen, nou, ik, uh, ik wil niet, over, niet in elk ziekenhuis terecht kunnen... en ik betaal een lagere premie. Dus de keuzevrijheid van mensen neemt toe. Dus dat is goed. Ja, en het kan geen kwaad dat uh, ziekenhuizen, maar zeker ook huisartsen. Uh, af en toe eens even tegen hun patiënten zeggen: van, Let wel uh, dat je even die kleine letters ja. ook leest. Want we weten niet helemaal of alles precies uh, 100% ja. vergoed goed wordt. en of je wel overal terecht kan. Ja, daar ben ik uh, zeer voor. Want uit allerlei onderzoeken blijken ook, en daar kunnen mensen ook niet veel aan doen. dat, ze dat niet iedereen precies weet hoe het zorgstelsel in elkaar zit. Dat soms, soms weten mensen ook het verschil niet tussen de natuur- en een restitutiepolis. Het is ook ingewikkeld daarom helpt het als iedereen in de zorg daar voorlichting over geeft. Ja, te beginnen ook met die zorgverzekeraars zelf natuurlijk. Ja, die, die staan als eerste zijn ja. die aan de beurt natuurlijk. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, Meneer Mulder, u blijft meeluisteren. Uh, Anne Mulder is Tweede Kamerlid voor de VVD. Huisartsen en ziekenhuizen moeten waarschuwen voor de risico's van budgetpolissen. Dat is de stelling. Bijna 700 mensen hebben dat gedaan op onze site. 72% is het eens met de stelling. 28% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Posten maar, huisarts. Dag nou, meneer Postema. Goedemiddag. Nou, u weet wat u te doen staat, hè, als het aan meneer Mulder ligt. Ja, uh, het is geen onwil, maar het is, een, het is ongeveer onmogelijk voor ons... om dat aan onze patiënten in ieder geval exact te vertellen. Wat wij natuurlijk wel zouden kunnen zeggen tegen de patiënten... is uh, let even goed op, kijk even of je ervoor verzekerd bent. Ja, hoe moet ik dat dan doen? Nou ja, kennelijk, bel je verzekering. Ja. Maar voor ons... Voor ons uh, is dat onmogelijk binnen een consult om uit te zoeken... nou ja, dat kunnen we zien waar iemand verzekerd is... maar dan ook te weten wat al die verzekeringen wel of niet verzekeren. Ja, ik zou gewoon zeggen, daar... gewoon, u moet gewoon het hele weekend al die polos uit uw hoofd leren. Ja, nou, ik ben al <lacht> vele weekenden bezig met veel andere dingen... en tegen ja. de tijd dat ik ze uit mijn hoofd geleerd heb, zijn ze weer veranderd... Ja. Dat, dat is onmogelijk, dat snapt u ook. Ja, nee, tuurlijk, dat was ook een geintje natuurlijk. Want ik, Eigenlijk heb ik dit ook in het gesprek bij meneer Mulder ingebracht. Uh, ja, je zit bij je huisarts om te praten over waarvoor je daar zit. En het lijkt me dat daar de tijd vooral aan besteed moet worden. Ja, wat, wat wel goed is, als wij, van heel veel dingen die wij aanvragen... weten wij niet wat het kost. Ik kom net uit een overleg met huisartsen. Had iemand een uitgebreid ontlastingsonderzoek bij een kindje aangepraat. Ik zeg, weet je wat het kost? Nou ja, ik heb geen idee. Ik zeg, nou, het kost volgens mij 130, 140 euro... Nou, daar had hij geen idee van. Uh, patiënten zeggen ook vaak... ach, ik ben ervoor verzekerd. Dat is eigenlijk een, een, een slechte uitdrukking, vind ik. Wij zouden veel meer moeten weten wat alles kost... maar dat is waarschijnlijk niet helemaal het onderdeel van dit, uh, dit verhaal. Uh, maar voor de, voor, voor de huisarts zelf of voor de arts... is dat een onmogelijkheid om, om te weten... Hmm. Waar een patiënt voor gezeten is. Dus u zegt, ik kan het hooguit laten bij de algemene waarschuwing aan patiënten. Van, let er nou goed op, kijk even goed je polis na uh, en, en dat soort dingen. Maar jij ja, nou, mag hopen dat... dat. Ja, ik vrees dat ons dat wel gaat gebeuren. Want de patiënt komt waarschijnlijk uh, af en toe boos terug. Dokter, dat, dat, dat, dat je me dat niet voor gewaarschuwd hebt. Ja. Dat me dat uh, 500 euro kost. Ja, dat weten wij vaak niet. Ja, duidelijk, dank u wel. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, je spreekt met Dolleman. Hallo. Ik wil, ik wil graag reageren op de, op de stelling. Ik, uh, ik denk als de, als de huisarts gewoon, gewoon kort aangeeft dan let er even op, dat je gewoon in dat je gewoon goed je pakket uh, moet nakijken. Nou, dan voorkom je toch uh, dat je in betalingsproblemen komt of uh, ja, heel veel, ja, it, ja uh, zaken gewoon niet goed gaan. Maar, maar dat weten mensen ik, toch, toch zelf ook wel? Ja, maar ik, ik denk, je zit toch wel in het vakgebied, het is toch jouw uh, uh, jouw klant. En uh, je kunt er toch met een schuin oog naar kijken... en daar een advies in geven. Ja. En ik vind het toch een krampachtige reactie van... ja, wij weten het niet en het is allemaal prima. Ja, vind ik gewoon jammer. Nee, Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Jeroen Smeetshuis van Zet Maastricht. Dag, meneer Smit. Goedemiddag. Ik uh, ben het oneens met de stelling... Um, het is namelijk zo, binnen in onze praktijk in Maastricht... hebben wij meer dan 30 zorgverzekeraars. En die hebben allemaal drie of vier polissen. Dus het is voor mij ondoenlijk om 120 polissen uit mijn hoofd te kennen. Daarbij is het een contract dat de patiënt met zijn zorgverzekeraar afsluit... en niet met zijn huisarts. En de patiënt is altijd vrij om de zorgverzekeraar te kiezen die hij wil. Net zoals hij vrij is om zijn huisarts te kiezen. En wij adviseren om de medische behandeling wel of niet te laten doen. En, de, en het is aan de patiënt om te kijken... waar hij die behandeling wil laten doen in dat ja. ziekenhuis. Dus die moet vooral bij die zorgverzekeraar aankloppen... en daar duidelijke uitleg krijgen. Over wat hij wel en niet mag. Correct. En de zorgverzekeraar zegt: ja, dat staat in je polis. Ik adviseer mijn patiënten dan ook altijd: uh, als je het niet weet, als het niet vergoed wordt, bel de klantenservice van je zorgverzekeraar en zij zoeken het voor je uit. Ja. Dank u wel. goedemiddag. Ja, goedemiddag, u spreek met met Leeuwen er vandaan. Nou, het is namelijk zo, um, wij zitten bij de zorg in Friesland, en wanneer dus de nieuwe polis weer komt voor het volgend jaar, dan krijgen we daar ook gelijk bericht over, hij meldt dat ook, dat de veranderingen, die zijn gewoon gebleven, er is iets veranderd, maar verder is alles gebleven zoals het is. Je houdt hetzelfde ziekenhuis waar je bij aangesloten bent, je kunt zelf je eigen bijdrage, die jou moet betalen, en een um, aanvullende verzekering kun je dus zelf bepalen, je gaat erheen op je krijgt dan een schrijving van hen over of je belt ze van wil je dit er nog inhouden, wil je dit er niet meer inhouden, Maar dat verandert bij ons in wezen helemaal niks. Maar en? je moet zelfmondig zijn om zelf eventjes contact met de zorgverzeker zelf op te nemen. Want de huisarts weet het van ons ja. ook toevallig. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, met uh, Patrick Janssen uit Leiden, goeiemiddag. Dag Janssen. Uh, ik ben het uh, oneens met de stelling omdat de, deze vraag niet op het bordje van de zorgverlener zou moeten liggen. Want de basis, de, de bedoeling van de basisverzekering was dat iedereen uh, goed verzekerd is voor de basiszaken. En behoed wordt voor, uh, uh, als je nu te zuinig is met een premie, dat die dadelijk voor grote kosten komt te staan. Ja. Dus het is een, een, een gevolg van het feit dat de verzekeraars zelf uh, hiermee aan het concurreren zijn geslagen. En dan ligt er dus ook op het bordje van de verzekeraars om te zorgen dat er goede overzichten zijn en vooral dat, euh, dat een, een, een consument gewoon op de website heel snel kan kijken... of iets verzekerd is, ja of nee. Ja. Uh, en net zoals die meneer in had vertelde... eventuele veranderingen aan het begin van zo'n jaar. nou ja, maar gewoon even met een duidelijk A4'tje misschien aangeven... als je weer het nieuwe voorstel doorstuurt. Um, Stand.nl is dit. Goedemiddag, met wie? Goedemiddag. Hallo. Zeg het maar. Met posthumus, huisarts in groes... Ik ben uh, voor de stelling en ik zal al mijn patiënten adviseren... om niet voor zo'n budgetverzekering te kiezen. Oké, okay, legt u dat eens uit? Nou ja, uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik, ik kies als huisarts. Ik adviseer mijn patiënten op basis van kwaliteit van zorg. En uh, ik heb het idee dat dit soort polissen tot stand komen... door scherpe prijsafspraken die verzekeraars maken... Uh, en minder met inhoudelijke kwaliteit van zorg te maken hebben... En eh, met name als daar waar ik huisarts, als huisarts mijn patiënten goed help... ben ik ook geïnteresseerd in hoe mijn zorg aansluit op die van een ziekenhuis. En hoe het ziekenhuis aansluit op mijn zorg. En ik denk dat dat met dit soort budgetpolissen... Zeer slecht geregeld is. Ja. Maar u hebt net een paar van uw collega's gehoord die zeggen van ja, wij kunnen toch onmogelijk van 30 verzekeraars uh, ook nog eens een keer de verschillende polis uit ons hoofd leren. Dus hoe weet u dat dan allemaal? Want het kan best zijn dat zo'n budgetpolis voor een bepaalde patiënt eigenlijk prima is. En die hoeft daardoor wel een stuk minder te betalen. Financieel zal het misschien nuttiger zijn. Maar daar waar het uitdaart, waar het echt wanneer je echt uh, op, uh, op uh, keuzebeperkingen in de zorg terechtkomt, kun je situaties terechtkomen dat je qua zorg een heel stuk. ...slechter af ben. En uh, ja, ik denk dat... dat uh, daar, ...ik ben voor scherp inkopen... ...maar ik ben daarbij ook voor het handhaven... ...van goede kwaliteitskenmerken. Ja. En ik denk dat dat nog steeds een ondergeschoven kindje is... ...op dit moment bij het tot stand komen... ...van dit soort models. Ja Dank u wel voor het reageren vanuit de auto zo te horen. Stam.nl, goedemiddag. Dag, mijn vrouw is. Dag, meneer. Ik zit niet in de auto. Nee. Nee. Uh, ik ben tegen de stelling. En waarom? Ik denk dat het een perverse prikkel is. Uh, als je inefficiëntie wil, uh, wil oplossen... dan moet je dat niet uh, over de rug van de, van de patiënten doen... maar over, uh, dan moet je de ziekenhuizen, want die zorgen ervoor dat het inefficiënt is. Ja, ja, ja dat kan ook. Dus, uh, goed, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag meneer, u spreekt met de Spijker. Ik ben tegen de stelling. En ik zal u zeggen waarom als je dat aan je huisarts moet vragen of aan een chirurg moet vragen, ben je al te laat? Want je moet je, je verzekering eerst plannen voordat je bij die dokter geholpen kan worden. Ja. En dan daarbij, u bent het met me eens, dat een arts voor het medische is... en dat is voor heel veel artsen al heel moeilijk, want ik ben slachtoffer van missers. Dus, en ik zou één regel in de verzekering veranderen. Ik zou niet kinderen tot 18 jaar gratis verzekeren, maar tot 13 jaar. En de reden daarvan is, als u gisteren het debat op twee heeft gezien, dan weet u voldoende. Ja. En dat zijn in de toekomst hele grote zorgvragers. Ja. Duidelijk, uh, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. U bent de ja, laatste. Goedemiddag, Vrienden. Nou, ik heb me wel heel kwaad maken want ik viel daar halverwege in. En dan zegt de spreker in de studio, die zegt, toen was er een, met het ziekenfonds was er een tweedeling in de maatschappij. Dus dat, dat is natuurlijk gewoon onzin, want het was natuurlijk uh, voor, zoals het nu is, is het helemaal verkeerd. Want het ziekenfonds had je geen wanbetalers... Iedereen betaalde omdat vooraf bij het loon werd afgetrokken. En dan vervolgens, zeg maar, hoef je niet je hoofd te breken over al die woordjes. en die kleine lettertjes. Het is gewoon een hele grote, ingewikkelde denkperiode. Maar worden meneer, worden meneer Wever, de het, was tof, het was toen toch zo met die ziekenfondsen ook wel. Tenminste, nou, dat hoor je dan wel eens. dat, dat iemand die ziekenfonds was. die kreeg, ja, kreeg toch een iets andere behandeling. dan iemand die particulier verzekerd was. of die moest langer wachten. Of... Nou, dat was dan het verschil. En hoeveel verschillen er zijn er nu? Er zijn mensen die kunnen absoluut niet betalen. die uh, extra pakketten, het zou voor iedereen gaan gelijk worden zij ogen doen en het is helemaal niet gebeurd dus uh, hij heeft ons gewoon voorgelogen en in de politiek doet dat continu en vandaar als ik moet stemmen dat ik ook alle delen prut in de ding gooi en ik blijf steeds bij dezelfde verzekering <lacht> omdat ik geen hoofdpijn wil hebben zeg maar van het lezen van al die vervelende letters en die ziekenvondsverzekeringen die ja. de, of ziekenverzekeringen die zijn er uiteindelijk alleen maar voor om zichzelf te verrijken. Dank u wel. Da en met name ook al die artsen die even snel mee hebben gepraat. Dat is altijd leuk natuurlijk dat mensen uit de doelgroep zelf onmiddellijk meepraten. Meneer Mulder heeft meegeluisterd. Anne Mulder, Tweede Kamerlid voor de VVD. Wat vond u van de reacties? Ja, er waren veel huisartsen. En ik, ik merk dat ze het druk hebben in die tien minuten. Maar toch ook dat een aantal zegt... ja, ik wil daar wel even op, op wijzen. En ook een huisarts in Groes die zegt... Ja. Uh, ik heb zelfs wel een advies, neem geen budgetpolis. Ja, ja. Dus we zijn er uh, mee bezig. Ja, nee, zeker. Maar die anderen zeiden toch ook wel heel duidelijk... van uh, luister, het is geen onwil, het is gewoon onmogelijk voor ons... om, om dat allemaal ja. goed, uh, om ook echt de patiënt goed te adviseren... want we kennen die regels ook allemaal niet. Ja, dat is ook niet de bedoeling, hè, dat ze al die polissen gaan lezen. Alleen de boodschap van let even op, als u een polis sluit... kunt u naar elk ziekenhuis of niet, dat is voldoende. Dan is het aan de verzekerde, de patiënt zelf... om zijn eigen afweging te maken. Ja. Want daar gaat het om. Want dokter Possum is inderdaad het goede. Hij hey, ik doe het wel. Ik adviseer sowieso om geen budgetverzekering te nemen. Maar ja, dat is ook weer makkelijk gezegd dan gedaan. Want mensen kijken natuurlijk ook even naar hun portemonnee. Ja, natuurlijk. Heel verstandig dat mensen naar hun portemonnee kijken. Want er gaat, je betaalt veel aan zorgpremie. En als dat iets lager kan, is dat altijd mooi meegenomen voor veel mensen. En u sluit zich niet aan bij het pleidooi van de laatste bellen, meneer Wever, om, die ziekenfonds, eh, om het ziekenfonds maar weer gewoon in te voeren? Ja, daar was echt de vraag ziekenfonds of particulier. En als particulier was je vaak sneller aan de beurt. Nou, dat noem ik een tweedeling. Zou ik niet naar terug willen. Duidelijk. Uh, dank u wel voor het meepraten in Stand.nl. Anne Mulder, Tweede Kamerlid voor de VVD. De stelling, huisartsen en ziekenhuizen moeten waarschuwen... voor de risico's van budgetpolissen. Die blijft op onze site staan, www.stand.nl. Daar is nu door 830 mensen op gestemd. 71 eens met de stelling, 29 is het oneens. U mag dus blijven reageren. Doe dat dan met de radio aan. Want zometeen na tweeën is er Dit is de dag. Programma gepresenteerd door Thijs van der Brink en Elsbeth Gruteke. En uh, Karo Emerald. is zie daar ook? Ongelooflijk. Wat leuk. Nou, zometeen na twee, dus uh, Caro Everold bij de EO. Caro bij de EO, dat kan gewoon allemaal op deze Zender Radio 1. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV.